Bij het recreatiegebied Sparnwoude in Noord-Holland is Dance Valley aan de gang. Tot vanavond 11 uur draaien op bijna 20 podia... meer dan 150 nationale en internationale dj's dansmuziek. Het evenement wordt voor de 17e keer gehouden. Omdat de kaartverkoop dit jaar tegenviel... besloot de organisatie vorige maand om twee kaartjes voor de prijs van één aan te bieden. Wie al een kaartje had, mocht iemand meenemen. De tegenvallende verkoop had volgens Dance Valley te maken met de verhoging van het btw-tarief, de economische crisis en het overvolle festivalprogramma. Tennisser Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Hij versloeg in Kietzpul in de finale de Spanjaard Albert Montanes in drie sets, 6-4, 4-6 en 6-1. Haase treedt met zijn overwinning in de voetsporen van Martin Verkerk, die zeven jaar geleden de laatste Nederlander was die een ATP-toernooi won in Milaan. Het weer, vooral in het oosten, veel regen bij temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen aanvankelijk zon, maar later op de dag stapelwolken met kans op een bui. Het wordt dan niet warmer dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANBB, Verkeersinformatie. De A6, Muiden, richting Lelystad is dicht bij Almere. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Muidenberg via de A1 en de A27. Een drukte naar Dents Valley het zorgt voor files op de A9 richting Altmaar.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 Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Opium. Straks hoort u waarom uh, auteur Gerbrand Bakker... het landschap van Wales verkoos... boven dat van Noord-Holland voor zijn laatste roman. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. Het was een uh, goed jaar voor de liefhebbers van Brel, Want niet alleen Rob van der Meeberg en Vera Mann... die brachten Brel in het theater. U hoorde ze eerder in de uitzending. Ook uh, Paul de Munnik en Fernando Lamarinas die zorgden voor een gloedvolle vertolking van Brel's chansons. In Carré zongen ze Madeleine. Ik tel even af. 1, 2, 3, 4... Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas J'en apporte toutes les semaines, Madeleine, elle aime bien ça Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 Pour manger des frites chez Eugène, Madeleine, elle aime tant ça Madeleine, c'est mon Noël, mon Amérique à moi Même qu'elle est trop bien pour moi, comme son cousin Joël Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma Je en dat je d'aime, Madeleine, elle aime bien ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement poussard. Elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Hij wacht op Madeleine met de regen op zijn hoofd. Straks heeft ze nog migraine, misschien is Madeleine wel boos. Hij wacht op Madeleine en weer een tram verdwijnt naar de vliegtuig van Eugène. En hij wacht tot zij verschijnt. Madeleine is zijn zon. Zij is zijn Amerika, ook al vindt haar neef Gastel hem een achterlijke paard, ja. Hij wacht gewoon op Madeleine, gaan ze lekker naar de cinema. Ik kan hij zingen van Je hem. en Madeleine zingt hem na. L.M., temo jolie. L.M., temo tout ça. doet hem maar wie. Madeleine, China naar de zwansje zat onder Madeleine en tentan de deelaan. Ze zit ik om me toe te lessen, mijn Madeleine, Kina Hiapa. Hij wachtte op Madeleine, nu liggen zijn roze al op straat. Niks gaat komen van je thème en voor de film al lang te laat. Zij is zijn beloofde land Ook al vindt haar neef Jean-Pierre hem niet goed bij zijn verstand Hij wachtte op Madeleine De laatste tram die keert alweer Geen vriend meer bij Eugène Madeleine komt niet meer Elle, tel mon Elle, telle mon tout ça Elle, tout le ma vie Madeleine, qui reviendra pas Qui pas. Maar hij wacht morgen op Madeleine met rozen zoals Don Juan. Want rozen hebben dat moderne en Madeleine houdt daarvan. Hij wacht morgen op Madeleine en dan nemen ze de tram en een frietje bij Eugène. Madeleine houdt. Zijn mond is warm, Amerikaan, denk dat het te warm voor me. Komt u zeggen dat ik het niet versta? Maar dit is een geheim je, ik hou je, t'aime, je, t'aime, Madeleine, je, t'aime, Madeleine, je Madeleine. Je Madeleine. Ma Madeleine, oh ik hou van Prachtig. Madeleine van uh, Paul de Munnik en Fernando Lamerinas. De, de, de, de hele maand uh, september, uh, overigens. Dan speelt uh, Paul de Munnik met uh, Maarten van Roosendaal de voorstelling Heimwee naar de Hemel, waarin ze liederen van overleden zangers zullen zingen. Dat doen ze in uh, de Duif aan de Prinsengracht in Amsterdam. En daarna een korte tournee in oktober en november langs de grote zalen. In de maand, uh, in de maand uh, september brengt... Uh, sorry voor deze verstoring. Uh, dat was een stukje uit de heimwee naar de hemel. Die voorstelling die ze, die ze daar gaan spelen. Uh, in de maand september brengt uh, Fernando Le Marignas overigens uh, een nieuwe cd uit. Eterno heet die. En die zal dan ook op eten, meerdere plekken in het land te, te zien uh, zijn. Goed, uh, we gaan voor, verder met een uh, gesprek. Muziekonderzoeksjournalist. Uh, nee, muziekonderzoeksjournalistiek en poëzie. Uh, John Schorl die combineert het moeiteloos. Hij was uh, te gast na aanleiding van uh, de dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging. Dus een bundel met zijn muziekverhalen. En allereerst vroeg ik of hij ook muziek hoorde. als hij aan een grote onthulling werkte. Op dit moment speelt ook de vastgoedverhouder. Mm -hmm. En. Um... Een van de hoofdrolspelers, dat is uh, Nico Fijsma. En Nico Vijsma uh, is uh, zeg maar de, de oom in het hele spel. Naast de uh, andere hoofdrolspeler, Jan van Vlijmen. Uh -huh. En oom heb ik een keer geïnterviewd. En toen waren we een tijdje aan het praten over deals... en over, over hoe, hoe, je, hoe je vastgoedtransacties in elkaar zet. En toen opeens zeiden hij ja, dat hij gevormd was door Kerouac. En door het existentialisme. En door de jazz. Door Charlie Parker, ja. Toen hebben we daarna natuurlijk alleen maar over Jesse gepraat. Ja, ja. En dat betekent dat er dan een ander verhaal komt? Ja, ja. ja. Toen heet, heet het verhaal ook uiteindelijk... Beat Nick in de vastgoed. Ja, dan voel je gelijk... dan krijg je ook allebei een ander soort vibe. En ja. dan wordt het fijn, gelijk een heel fijn gesprek. Maar het feit dat hij met die muziek komt... Uh, of, of met, met uh, Kerouac in dit geval... Uh, zoek je dat? Of komt dat dan spontaan? Of, uh... Nou, in dit geval kwam het echt spontaan. Ja, ja. Ik, ik had wel een keer... Hij liep altijd in het zwart. Hij had een zwarte zonnebril op. Dus, <laughs> en hij was ongeveer van die tijd dat hij... Uh, uh, denk ik ook wel aan Juliette Greco luisterde... of, of, of in ieder geval ge, uh, gegrepen was door muziek uit de jaren 50. Dus mm -hmm. het was niet zo heel vreemd, maar dat er uiteindelijk ook op uitkwamen. Ik kom wel altijd, als ik al binnen ben ergens... dan probeer ik wel even stiekem zijn cd's te checken. Want een cd-kast zegt iets over die. Nou iemand, ja, niet? dat is natuurlijk altijd wel heel mooi om naar te kijken. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat, wat, waar luistert iemand naar? Ja. Ja. Ja. Ja, ik kom er ook op, omdat in, in de bundel de dag dat dacht ik naar de Arctic Monkeys ging... er staat ook een verhaal over de bouwfraude... Ja. Je, je wacht op een... Uh, op een, op een, ja, een bron. Een deep throat, zullen we maar zeggen. Ja, een anonieme bron. Een anonieme bron. En, en dat wordt heel mooi doorsneden met stukjes uit het nummer van de Velvet Underground de Nico... Uh, ja. waarin waar iemand op een dealer staat te wachten. Ja. En, en dat, maar dat beeld vind ik zo sterk dat ik denk, ja... ben, ben je daar uh, tijdens het schrijven, uh, valt het dan eens op zijn plaats of uh, hoe werkt dat? Ik zit even na te denken hoe dit verhaal tot stand is gekomen... Ik weet wel dat, dat de verhouding tussen, tussen verslaggever en bron... die heeft wel iets weg van, van iets van een, uh, een verslaafde en een dealer. Ja, ja. En uh, ik weet dat ik op een dag luisterde naar dat nummer van de Velvet Underground toevallig verkorde op de radio. I'm waiting for my man. Ja. En toen dacht ik echt, ja, het is natuurlijk gewoon hetzelfde. Ja. Dus ik dacht, van laat ik nou eens kijken hoe ik die twee dingen bij elkaar kan brengen. Hoe kan ik, hoe kan ik het wachten in een wegrestaurant op een man... van ik niet weet hoe die eruit ziet? Heeft hij een regenjas aan? Heeft hij een gleufvoet op? Hm. Hoe kijkt hij? Hoe, hoe, hoe staat hij in het leven? Ik weet het allemaal niet. Ik weet alleen maar dat ik een afspraak heb met die man. En, uh, uh, en hij moet mij spullen leveren. Ja. Want ik heb een verhaal nodig. Ik heb de ja. tijd geen verhaal gehad. En ik moet nu alweer een verhaal hebben. Ik moet scoren. Aan ah, score wil ik niet zeggen, maar het, het is een mooi soort spanning. En dan is het uiteindelijk altijd iemand... waarvan je niet verwacht dat hij er zo uitziet. Nee, want hoe, ja, dan mag je ook niet zeggen natuurlijk, hoe hij eruit ziet. Nou ja, het gewoon, uh, gewoon een doorsnee man. <lacht> ze zien er al, iedereen ziet er altijd doorsnee uit. Ja, ja. Omdat je in je hoofd alles veel mythischer maakt. Ja. De, de, de titelgevers van de bundel, de dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging... de band uit Sheffield, uh, Engeland. Uh, ineens waren ze er in 2005. Ja. Ja. Uh, maakte eerst een EP'tje. Vervolgens, pas later, uh, via een groot concert... Ja. werden ze bij... Uh, bij de, bij de platenmaatschappij bekend, maar ze hadden het in feite al helemaal zelf gedaan voor die tijd. Exact. Wat, wat, wat, wat betekent zo'n beentje voor jou? Nou, het was heel verpand, want jij, jij noemde net al dat EP'tje. Ah, bet that you look good at the dance floor. Ik ja. hoorde dat op een avond ergens. En toen ben ik s'avonds gaan kijken naar een optreden volgens mij bij Jules. Jules Holland. Jules Holland, de mm. BBC. Ja. En toen dacht ik van, wauw, wat is dit? Er zat een, een hele fijne dynamiek in, er zat een, een goed geluid in en wat ik gelijk eigenlijk had, uh, waar, komt in hel, uh, waar, komt, uh, waar komt dit geluid vandaan? Waar, waar, waar, waarom spelen ze als ze spelen? Mm -hmm. En waarom word ik er nog gegrepen? Ja. Dus ik dacht eigenlijk bij dit verhaal... ik ga een soort zoektocht, naar, naar, zoektocht ondernemen naar mijn eigen smaak. Waar komt dit geluid ja. vandaan? Ja. Ja. Dus toen, nou ja, dan, dan begin je van, dan ga je eerst naar het plaatje toe... en dan ga je op zoek naar Sheffield, waar ik toevallig een keer was geweest. Mm -hmm. Ik ga naar het geluid van Sheffield. Uh, Sheffield is bekend geworden in de jaren tachtig met... met Elektronica, zoals van Human League. Um, vervolgens bleken ze ook geïnspireerd te zijn... door een zeg maar de Engelse Hemingway, Alan Sillito. Uh, ze bleken te luisteren naar John Cooper Clark... een performer uit de jaren 70. Nou ja, zo langzaam maar zeker ontstond er een verhaal. En dat heb ik een beetje... Uh, uh, om het bezoek aan het concert op 26 februari 2006 aan de Melkweg heen gevouwen. Dus ik had s'morgens eigenlijk al hetzelfde gevoel wat je wel eens hebt... zoals een dag als vandaag. Het is vanavond Champions League. Eigenlijk staat alles in het teken van de Champions League. En dat had ik een beetje ook met dit gevoel. Ja, je had niet de... vanmorgen, ik moet naar Carré. Dat heb je niet. En dat had ik ook enorm. Ja, het is dus de dag dat ik vandaag naar Carré ging. Ja, ja, precies. En daarna, oh, die Champions League. <lacht> ja, dat was ja, niks. Leuk. Ja. Ja. Dat was leuke, leuke toetje. Um, het uh, is ook helemaal, mooi wat uh, Sheffield, dat stadion, uh, dat heen heeft destijds een ja. ramp meegemaakt. Het ja. drama, dat ja. veel mensen werden doodgedrukt... omdat er ja. te veel mensen naar binnen werden geduwd. Ja. Dat heb je er dan ook in verwerkt. Waardoor het een ontzettend journalistiek... en tegelijkertijd muzikaal verhaal wordt. Ja. Kun, kun je, zou je een stukje kunnen voorlezen? Ja, Misschien wel ook om een idee te krijgen van de stijl. Want die wordt dan wordt door sommigen heel mooi omschreven... als dat je in feite... Ja, je geeft <lacht> mensen het idee dat, dat je naast ze zit op de bank en dat je zegt, moet je nou eens horen, dit is mooi. De dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging, niemand wist wat er ging gebeuren... omdat ze niet wisten wat er ging gebeuren. Ze waren er niet bij, waren ergens anders en hadden er ook niet bij gekund. Ze konden niet weten dat er die dag ergens een hek zou worden opengemaakt. We zouden naar binnen stromen, we zouden omhoog kijken naar de stadionlampen... Ergens binnenin ons rammelde een fanfareorkest. Er een kwieke avondmars uit. We waren er klaar voor. We dachten dat we naar een -cup avond gingen. Het voelde tenminste zo. We waren onderweg, op weg naar een paar liedjes. We dachten dat we op handgemaakte schoenen liepen... en droegen een hoed van luipaardvel. We dachten dat deze dag niet meer na alle andere dagen zou komen. We waren de weg kwijt. We hielden de landkaart ondersteboven. Het was de dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging. Naar vier snotjongens uit High Green Sheffield. Nou, jij werkt voor de Volkskrant. Hoe, hoe gaat dat nou? Word jij gevraagd om bepaalde onderwerpen te doen? Uh, die, qua muziek dan, hè? Of, of ben je helemaal vrij? Hoe werkt dat? Nou, dit is meestal ben ik, bedenk ik het zelf. Hm. Ik heb eigenlijk alle verhalen wel zelf bedacht. Ha. Ja, dus dan... Uh, in, bijvoorbeeld in het geval van Jonathan Franzen... nu uh, meest schrijver. Amerikaanse uh, ja. schrijver... Die mocht ik interviewen, maar ik dacht van ja, wat zal ik nu eens gaan doen? Iets met muziek misschien. Laat ik eens een keer wat met muziek <lacht> doen. Maar hij had toevallig in, in dat boek wat hij net had geschreven... dus niet Vrijheid, het boek dat net uit is... maar een ander boek, daar kwam heel veel muziek in voor. Dus ik dacht, ik ga gewoon kijken. En dat ging vooral over het, het, het, het, het, uh, uh, zijn oudelijk huis... en wat voor muziek hij in dat oudelijk huis allemaal hoorde. Dus ik heb zeg maar, zijn levensverhaal laten vertellen aan de hand van tien platen... Huh ja, dat is iets wat ik ter te plekke of een dag van tevoren bedenk... en dan wordt het gewoon iets van mezelf. Ja. En, en de andere vraag, ja, die heb ik eigenlijk bijna ook... nee, heb ik allemaal zelf bedacht. Ja, ja. Ja. Wat, wat zijn eigenlijk jouw eigen grote muzikale helden? Wat ja, Elvis. Ja, Elvis? Elvis. Zonder ja, twijfel. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Ja, dat is wel de grootste. Sinatra de Beatles. Uh, en ik ben toch ook wel een enorme jazz hm. Ik mag graag naar Art Pepper luisteren. Ted Baker. Uh, ja, alle grote jazzmuzikanten. Jazz, ja. jazz ja. komt ook veel voor in de bundel. Ja. Ja? Want dat, dat, dat, dat is niet, uh, niet te vermijden. De drama hangt vaak om, om, om, om, om de jazz van de jaren 50. Ja, 60. Enorm. ja. veel Veel uh, drank, veel drugs vooral. Ja, ja kijk, die mannen die zijn natuurlijk... Kijk, in, in de jaren 50 uh, werden zij groot. Hmm. En uh, was het voor hen één grote uh, muzikale ontdekkingsreis. Maar het was ook een ontdekkingsreis als het ging om drank en drugs. En dat was allemaal nou, niet makkelijk voorradig. Maar in ieder geval, er zat nog, niet, er zat nog enige romantiek omheen. Ja. Er komt een verhaal in voor over een uh, altist die Joe Manie heette... die echt enorm uiterlijk gezien op Sjöldelen Maar Joe Manie, dat was eigenlijk gewoon maar een doorsnee muzikant, sessiemuzikant... Maar die keken, ze keken allemaal naar Charlie Parker. Charlie Parker was dé grote man toen het tijd. In, in alle, Charlie, alle opzichten. In alle opzichten. Grote man, sterke man, speelde echt, echt, echt fantastisch. Maar ook een geoefend innemer. En een enorm innemer. En die is op de 36e ineengezakt. En toen bleek bij Sexy dat hij het lichaam had van een 83-jarige. Ja, ja. Ja. Dus maar iedereen wilde hem na, dus iedereen zette zijn naald in zijn arm. Want ze dachten, als ik dat ook doe... Dan nou, gaat spelen zoals gaat Charlie spelen Park. En dat was niet zo. En dat ging niet door? Dat ging niet door. Nee, dat was John Schorl. De dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging is uitgegeven door Van Gennep. Spannende muzikale samenwerkingsverbanden, zomerse muziek en liefde voor kamperen. Dat zijn de ingrediënten voor Happy Camper. Een project van Job Roggeveen. 2 april sloeg Happy Camper de tent op in Carré en nam lijnen mee. Past u op de scheerlijnen?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 Yourself. If you want to be someone else Sleep and go somewhere else Stop fooling, Stop fooling yourself Stop fooling yourself Stop fooling yourself Stop fooling yourself Waking up at the break of dawn Your head in the cloud and the screen stay on You can't remember a thing from the night before Said so many things I can't recall, I can't stop laughing at the way you cheat yourself. If you want to be somewhere else, just leave and go somewhere else. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Mm -hmm. Stop fooling yourself. Stop fooling yourself. You never thought That things would turn out the way they did if only you knew how to make up your mind Yourself van Happy Camper. Morgen staan ze in het Vondelpark op luchttheater in Amsterdam met uh, Leijne, Janne Schaer en Ricky Kolen. En in, uh, is uh, 21 augustus dan zijn ze te zien op Lowlands. Gerbrand eh, bakkersverhalen verhalen... die spelen altijd in een uh, vertrouwd oer-Hollands plattelandsdecor. De verrassing was dan ook groot toen het gloeiende... Glo, nee, het gloeiende Wales de locatie werd voor zijn nieuwe roman. Maar de omweg is in alles toch nog steeds een typisch Gerbrand Bakker boek. En als je dan nou vraagt naar het waarom van die andere locatie... krijg je toch weer een Noord-Hollands nuchter antwoord. Ja, god, je moet toch af en toe wat nieuws doen? En ik kwam er um, van de week achter... toen ik, zo gaat het bij mij in een interview... dat ik... En dan heb ik het niet over mijn vader en mijn moeder. Maar ik heb wel twee boeken geschreven met een vader en een moeder. Mm -hmm. Dus die heb ik gehad. Uh, en die vader en die moeder die heb ik geplaatst in een landschap dat ik heel goed ken. En dan ben je daarmee klaar. En misschien is het dan inderdaad wel tijd om uh, ja, uit te vliegen of zo. Maar dat mm -hmm. heb ik nu dus gedaan. Nu is het uh, Wales geworden. Ja. Dat landschap, dat, dat, dat schets je ook alsof je het als je broekzak kent. Is dat ook zo? Op mijn broekzak. Ja? Ja. Wat is in als mijn broek zou. Ja, wat, wat is zo aantrekkelijk aan het landschap? Niet alleen uh, om er doorheen te wandelen, maar ook als, als uh, schrijver. Nou, je, op de een of andere manier, dat heb ik dan heel erg... je voelt dat het daar heel oud is. Dat zie je, dat voel je, dat ruik je. Uh, het is echt oud. En als je daar een personage in zit, dan, Z, dan ontkomt zij in dit geval... want mijn, de, de hoofdpersoon is een vrouw... En dan ontkomt zij er niet aan om dat ook te voelen... En dat doet dingen met haar. Dus in die zin is het een hele, hele mooie ja, heel mooi decor. om iemand in te zetten. Ja. Zij, zij gaat daar naartoe. Zij komt uit Amsterdam. Uh, heeft iets aan de universiteit gedaan. Mm -hmm. heeft ook iets gehad met een student. Ja. Geloven ja. we. Ja. ja. <laughs> en uh, ze is bovendien ze is, ze is ernstig ziek. Ja. Ze vlucht. Ja. Ze komt daar in dat landschap terecht. en ze betrekt een of andere oud. Boerderijtje van een weduwe die daar gewoond heeft? Ja, ik, kan, ik moet de hele tijd ja zeggen. Ja. ja. ja, ja. ja. Uh, uh, nee, je... Wat? Gevaar nee, niks. Ja, nee. Ja, ja, ik, ja, dat is, een, dat is een helemaal gesloten vragen Je bevestigt in het. Ja, ja ik doet... kan er niks aan ja. doen, dus ik zeg de hele tijd maar ja en nee. Ja. Het gaat tot nu toe heel goed. Uh, ja. Nee, sorry, dat klinkt dan weer zo lullig. Nee, maar... Nee, ik zit even te, te, te kijken of het. Nee, ik zei zelf ook die denken. Ja, maar... nu, nu pak ik het over. of ja. zo. Nou, maar ik wacht eigenlijk op het moment dat jij het overpakt. Ja, ja. Dat je dan zegt. Ja, dat is in zo. Dat, in dat moment hebben we nu weer voorbij laten gaan, omdat we dit alweer gedaan hebben. En nou, nou, nou ben ik het draad alweer kwijt. Ik zou ze begrijpen. Ze komt daarin ja, als nou, nou, ja, zegt. Maar zij ze zit daar. zit daar niet helemaal alleen. Z ze nee, zit er niet helemaal alleen. Jij dan? Ja, dat nee, dat klopt. Um, Gelukkig. Er, er, ben er, er komt iemand langs, en dan later komt er nog iemand langs. En ze gaat naar de dokter, dat moet, want ze wordt door een das in haar voet gebeten. Dat is heel bijzonder, want dat doen das nooit. Nou, en zeker niet overdag, en toch gebeurt het. Um, want volgens mij kan het best hoor. En bovendien, als het niet kan, dan maakt het ook niet uit, want het is fictie. Dus het kan? Het is zo lekker, boeken geschreven, ja. ja. Heerlijk. Voelt dat ook zo, inderdaad? Alles. Ja, dat is echt lekker. Ja. Dat ik ooit bijvoorbeeld, dat, dat schiet minuten binnen, had ik een lezing in Monnikedam. Um, dat was in de tijd van boven is stil. En de mensen daar die waren een beetje boos op me. Want die zeiden, er is helemaal geen praxis in Monnikendam. <lacht> ik zeg, ja, maakt mij dat nou uit. Ik had die praxis nodig in Monnikendam. Dus in dat boek is hij er wel. Maar dat vinden ze dan toch een beetje raar. Maar goed, het kan. Um, de, de... Nee, maar kijk, ja. zij, zij zit daar met, denk ik, um, een doel. Zij heeft iets in haar hoofd. En wat zij in haar hoofd heeft, dat, dat weet je als lezer eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment ben je daar toch wel achter. En weet je, dus dan, nou ja, en ja. uiteindelijk ja, gaat dat ook gebeuren. Ja, ze, ze, ze, ze zit daar in eentje, er komt op een gegeven moment een, een, een, een jongen, jongen. Er komt een, een, een jongen die springt over de muur van de, van de tuin. Waar ze, waar ze toch aan het werk geslagen is. En uh, die jongen die gaat gewoon uh, niet weg. Hmm die blijft. Eigenlijk en wil zij... dat hij weggaat, maar zij... hij gaat... Ja, maar dan, dan, maar dan soms denken ze ook, nee, hij moet blijven... want hij is, hij is fijn en lief en hij kookt zo lekker. Maar de volgende bladzijde, dan denkt ze toch even... nee, je moet weg. En dat zegt ze ook tegen hem. En dan zegt hij, nee, ik ga niet weg. Nou, dat gaat zo'n bladzijde of 50 Heen en weer. Wat je er heel mooi door in verweven hebt... is ook uh, haar voorliefde voor uh, de dichteres uh, Emily Dickinson... De, de... De, naar de rest van de Amherst heet ze, geloof ik, uh, ja. is haar bijnaam, want die kwam haar kamer niet af. Ja. Herkent die vrouw uh, die gevlucht is uit Amsterdam, herkent die ook iets van die Emily Dickinson? Of? Nou ja, het grappige is dat ze eigenlijk, denk ik, kom ik nu ook achter hoor, zij haat Emily Dickinson. Um, punt 1, omdat ze dat proefschrift over Emily Dickinson moet schrijven en dat gaat niet lukken. Um, maar aan de andere kant doet ze ook de uiterste best... en dat is een, echt een haat in de loop van het boek om zich te verzoenen... met ook een soort van leven uh, dat Emily Dickinson heeft geleid. Uh, dus er zit een hele rare haat in. in. zich ook enigszins ze, met... Ze gaat zich wat vereenzelvigen met Emily Dickinson... en met die dode weduwe Evans die dus in dat huis woonde... Uh, waar ze, dat zij nu huurt. Ja, want, want uh, op een gegeven moment ze, ze ruikt ook overal de geur van die, van die oude vrouw. Ja, ja, die geur van dat oude mens, die werd, is 93 geworden... Uh, gaat steeds meer in haar zitten. En op een gegeven moment kan ze het ook niet meer afwassen. En als ze de was doet, dan hangt ze de was op... en dan ruikt het heel even lekker fris. En dan is, wordt het alweer zo'n muffe muffe oude wijvengeur... zoals nee. ze dat zelf ja, uh, ja. benoemt. Uh, dus ze is wordt, dat, langzamerhand, ja. wordt ze iemand anders eigenlijk... En dan helemaal aan het einde, denk ik... dat verzin ik nu ter plekke, maar dat komt door jouw vragen... Uh, ja, ...wordt ze toch een soort gans? Ja, want die ganzen spelen ook nog een belangrijke rol. Het wordt geloof ik, vol boek. Ja, het wordt, ja, terwijl het tegelijkertijd een heel leeg landschap is. Ja, mooi hè? Ja. Is dat de kunst van Gerbrand Bakker misschien? Ja, oh ja. Nou, misschien wel. Ja, Gerbrand Bakker. De omweg uitgegeven door Cossé. Tot zover deze opium. Volgende week zijn we er weer met twee lange gesprekken. Meer informatie op opium.avo.nl. En we eindigen met een stukje van Dol van Charlie Day. Straks na half vijf het Sportforum met Haley Schut. Ik wens je nog een prettig weekend. Today, I see the beauty of your face, my head upon your chest, I have it all. De ministers van Financiën van de G7 overleggen nog dit weekend telefonisch over de onrust op de financiële markten. Directe aanleiding is de verlaging van de kredietstatus van de VS. Vannacht werd de kredietwaardigheid van Amerika voor het eerst in de geschiedenis verlaagd van AAA naar double A plus. Kredietbeoordelaar Standard Poor's vindt dat Amerika te weinig doet om zijn schulden terug te dringen. Minister De Jager houdt ook na de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid... ...volkomen vertrouwen in de Amerikaanse economie. In een verklaring zegt hij dat de Amerikanen zich nu richten... ...op de begrotingsdiscipline en bezuinigingen. De minister, de minister van Financiën zegt dat hij de ontwikkelingen <coughs> op de voet volgt. Tennisser Robin Haasen heeft voor het eerst in zijn carrière een atp toernooi gewonnen. Hij versloeg in Kitzbühel in de finale de Spanjaard Albert Montanes in drie sets. 6-4, 4-6 en 6-1. Haase treedt met zijn overwinning in de voetsporen van Martin Verkerk... die zeven jaar geleden de laatste Nederlander was die een ATP-toernooi won. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Er komen op veel plaatsen buien voor. En de komende uren kunnen die zich nog uitbreiden. Maar later vanavond neemt de buigheid weer af. buien is overigens kans op hagel en onweer. Vannacht zijn er enkele wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar een graad of 14. De wind waait uit het zuidwesten aan zeematig windkracht 4 en landinwaarts een zwakke wind. Morgen begint de dag met vrij veel zon. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken. En in de middag groeien enkele daarvan uit tot een regen- of onweersbui. Er is morgen duidelijk meer wind dan vandaag uit het zuidwesten. Aan zee op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Bovenland matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En het wordt morgen ongeveer 20 graden. Namorgen is het aan de koele kant, een graad of 18. Maandag en dinsdag is de kans op buien. Daarna wordt het weer wat droger. ANWB nou, verkeersinformatie. De A6 van Muiden naar Lelystad is dicht bij Almere. Dat komt door een ernstig ongeluk. Er staat inmiddels 2 kilometer file. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen het Rotterpolderplein en Knoppetvels een file van 2 kilometer. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, we gaan het belangrijkste en opvallendste sportnieuws van deze week bespreken. Met twee gasten aan tafel die zeer nauw betrokken zijn bij de onderwerpen die wij het belangrijkst vonden. Jaap Visser is hier, hij schreef de biografie van de man die deze week afscheid nam, Edwin van der Sar. En de hoofdredacteur van Nu Sport, Richard Plugge, is er ook. Om te praten over het bizarre verhaal rondom oud Wiel en Max van Heeswijk. De dopingbekentenis die weer werd ingetrokken. En vooral ook misschien ook wel de opnametape die door van Heeswijk in beslag werd genomen. Met mogelijk alle gevolgen van dien. En natuurlijk is stomboot er ook. Maar we beginnen met het sportnieuws van dit moment, van deze middag. Memorabel sportnieuws mogen we wel zeggen voor Hollandse begrippen. Want voor het eerst sinds Martin Verkerk in 2004... heeft een Nederlandse tennisser een ATP-toernooi gewonnen. Robin Haasen heeft het graveltoernooi van Kiets op zijn naam geschreven. Hij won in de finale in drie sets van de Spanjaard Albert Montañes. En na zijn gebruikelijke overwinningskreet... reageerde Haase met de volgende woorden op zijn eerste titel. Ik ben vrolijk. Ik heb goed gespeeld die ganze wacht... Ähm, nicht, nur, nicht nur taktisch, aber auch mental war ich diese Woche gut dabei. Und äh, ja, ich bin natürlich unglaublich froh, dass ich hier meinen ersten Turniersieg machen kann. Und äh, ich muss erstmal mal Monty auch gratulieren. Monty, grande torneo. Äh, ich wechsle auch kurz auf holländisch. Ich will iedereen bedanken, äh, die hier ist kommen. Fantastisch. Het is hartstikke fijn, het is hartstikke leuk publiek... maar als er nog ontzettend veel Nederlanders bij zijn... geeft het natuurlijk extra stimulans, dus bedankt daarvoor. Robin Haasen, die Duitse roots heeft. En het was duidelijk te horen, want de uitspraak was prachtig. Jan Roes, tennisverslaggever, jij hebt gekeken naar die wedstrijd. Goedemiddag. Was de goede, was de goede finale? Het was een merkwaardige finale eigenlijk. Want de eerste set wint uh, Hazen 6-4. Uh, tweede set had hij ook kansen, maar toen begon hij wat, wat, wat minder te, te serveren. Had een lage uh, servicepercentage in die tweede set van 42%. Heel veel breaks. Drie service breaks in totaal uh, leverde dus zijn eigen opslag in. Verlies die tweede set met 6-4. Dan denk je, nou, spannende derde set. Vooral de druk natuurlijk bij Hazen. Want Montanes, de, de Spanjaard, heeft. Uh, dit was zijn tiende finale. Hij heeft er vijf gewonnen, vier verloren. 30 jaar, natuurlijk meer ervaring daarin. En dan denk je, van, nou, ah, de druk ligt bij Hazen. Maar de Spanje was op. Leeg had uh, gisteravond nog op de baan gestaan tot laat tegen de halve nou, finale dus had gewonnen. En die derde set gaat uh, gladjes in ruim 20 minuten met, met 6-1 naar Hazen. Toen kwam dus die, die oerkreet. Memorabel moment, zoals al gezegd. wint zijn eerste ATP-toernooi. Maar een goede wedstrijd. Heel goed tennis. Hij heeft sowieso natuurlijk een, een super week gehad, Henry. Van Straze, van Starazen, van Feliciano Lopez. Ook niet kinderachtig. Seppi. En de Braziliaan Sousa dus in de halve finale. Fantastische week voor Hazen. Veel Nederlanders daar in Kietpul. Ja, uh, schitterende overwinning. Ja, je noemt de namen al. Uh, hoe, hoe zou je uh, deze titel precies inschalen? Want het is een ATP-toernooi. Dat zegt dus op het hoogste niveau. Maar je hebt natuurlijk nog een aantal soorten ATP-toernooien. Ja, het is natuurlijk een klein ATP-toernooi. Ik bedoel, het, is niet, uh, het zijn niet de grote master-series. Maar uh, ik, als je het voor Hazen gaat, gaat inschalen, is dit gewoon... Een zeer, zeer verdiende triomf voor een jongen die natuurlijk altijd heel serieus en professioneel met zijn sport bezig is geweest. Die slepende knieaffaire heeft gehad en hier uh, zoveel voldoening zal uithalen. Hè. Uh, voor, het eerst team voor het eerst stond hij in een finale. Dit geeft hem een boost, hij zal de top 50 uh, binnenlopen. Het is, het is natuurlijk geen, geen wereldnieuws binnen het tennis, maar wel voor, voor, voor het Nederlandse tennis. Hè. Um, Kitzbühel toch een gerenommeerd uh, greffeltoernooi. En als je ziet aan de namen, hè, Lopez, Seppi, Montanes, uh, dat zijn goede greffelspelers. En hij wist zich daarin te onderscheiden. Ik vind het een fantastische prestatie. Is Robin Haas ook een jongen die het in de toekomst zou moeten hebben van dit type ATP-toernooi? Of denk je dat er meer in hem zit? Nou, er kunnen uitschieters uh, bij zitten. Hij heeft het traditioneel toch een beetje moeilijk tegen de, tegen de wereldtoppers. Uh, we zagen hem in Ahoy van Söderling, toch Dick Friese, Visje, Grand Slam is, is moeilijk geweest. Uh, dat, zijn, dat zijn top 10 spelers, maar misschien is dit een opmaat voor hem. Uh, vertrouwen dat hij, dat, hij, dat hij nu misschien nog meer heeft om eindelijk een keer echt de grote jongens te, te gaan pakken. Waar we dat allemaal zouden verwachten van Timo de Bakker. Maar goed, de malaise rondom de Bakker, die, die, die kennen we. Hazen, uh, uh, misschien minder talentvol, maar, maar, maar met een enorme drive. En, en mentaal ook sterk, zeker ook vanmiddag als je zag hoe hij die derde set speelde. En gewoon heel, heel super uitspeelde, ondanks aan de vermoeidheid van, van Montanes. Ja, Azen zal, zal, zal, zal ongetwijfeld in de toekomst wel een keer een wereld op gaan pakken... en misschien dan een keer ver komen in een groot toernooi. Ja, je zei mentaal sterk. Fysiek is het nog wel eens een probleem. Ook al dat betreft een doorbraak, hè? dat hij überhaupt de hele week fit blijft. Ja, je moet niet vergeten dat het natuurlijk om twee gewonnen sets gaat, hè? deze toernooi. Grand Slam gaat om ja, drie gewonnen sets. Wel elke sets. dag spelen. Wel elke, elke dag ja, spelen. Ja. Dus hij is dan ook ja. fysiek in orde... Um, uh, ja, dat is nog wel eens een vraagteken, maar hij had uh, geen, geen centje pijn vanmiddag. Uh, leek ook nog fit na afloop. Dat doet een overwinning natuurlijk altijd met je. En was uh, in, in, in fysiek opzicht vooral uh, veruit uh, de sterkste ten opzichte van Montanus. En dat zegt toch wel wat als je tegenover een echte Spaanse uh, gravel bij te staan. Ja, van het gravel moet u naar het hardcore. Zie je dat ook gebeuren? Of is dat uh, een, weer heel wat anders? Dat is op zich wat anders, maar Hase is wat dat betreft uh, allround. Uh, het is even een overgang. Het zal eventjes uh, wennen zijn weer naar het, naar het hardcore circuit in Noord-Amerika. Maar uh, hij zal zich ongetwijfeld snel aanpassen. Dat, dat is ook het mooie als je dus kijkt naar Montanes. 10 finales gespeeld, allemaal op Greffel. Uh, Hase, 6 jaar jongen, 24 jaar. Het gaat stapsgewijs bij Hase. Ik zie hem verder groeien naar misschien wel een top-30-positie. En misschien dus in Amerika doet hij ook van zich spreken, wie weet. Oké, okay, Jan, dankjewel. We hopen Robin Haas nog voor zessen in deze uitzending dus zelf ook te spreken. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. U heeft het al gehoord, wie er zitten aan tafel. Ik zal ze nog één keer noemen en dan kunnen we gelijk naar het sportmoment van de week. Hoewel ik denk dat dat enigszins voorspelbaar is. Jaap Visser, jij schreef de biografie van Edwin van der Sar. Um, is jouw sportmoment van de week het moment wat ik denk dat het is? Dat uh, heb je goed uh, ingeschat. En uh, dan met name uh, de afloop zeg maar, uh, in de arena, de ronde En uh, het optreden van uh, Simply Red zanger uh, Mick Hucknall. Uh, van wie ik altijd had gedacht dat, dat Simply Red alleen op zijn uh, rode krullen sloeg. Maar ja. hij blijkt een uh, true Red, een uh, McKinnon, een United aanhanger te zijn. Fan van Van der Sar. Van der Sar fan van Simply Red. En uh, de omhelzing uh, op het veld toen, uh, toen de Simply Red-zanger... Holding Back the Years zong, uh, uh, ja, die uh, deed bij mij uh, kippenvel ontstaan. En waarom speciaal dan dat? Want het zijn van die avonden... die zitten vol emotie, met vol hoogte. Ja, het is melodramatisch melodrama misschien zelfs uh, zoiets. Hè. Een, uh, sommigen dachten dat het een opgelegd 1 was. Maar uh, ja, het was voor mij ook een afsluiting van een hele lange periode... van een heel lang proces voor Van der Sar ook. Het was toen echt voorbij... En ik zag ook dat Van der Zwaar op een gegeven moment tijdens de eerronde naar Mick Ruknol sprint om hem te omhelzen. Het was gewoon, ja, dat was toch wel het ultieme moment. Ja, en dan, dan doet muziek een hoop. Dan doet ja, bij mij sowieso, ja. ja. We praten daar zo meteen over verder, over Edwin van der Sar. Richard Plugge, hoofdredacteur van Nu Sport. Wat is jouw moment van deze week? Nou, gisteren hadden we een, een hele zware en mooie etappe in de Ronde van Polen. En daar werd Wout Poels weer tweede. En we hadden het net over. Uh over Hase die, uh, die nu ook aan het doorbreken is. Uh, ja, Die tweede plek, ook al is het een tweede plek... Uh, laat ook wel zien dat Wout Poels uh, klaar is voor de top. Ja, En dat dus zag dat... jij specifiek gisteren in de Ronde van Polen terug? Ja, hij werd tweede achter Dan Martin. Dat is ook een, een topper in wording, zeg maar. Dus het belooft echt heel veel uh, voor de toekomst... Uh, met deze jonge Limburger. Ja. Ja. We hebben je uitgenodigd, met name natuurlijk... vanwege het verhaal van Max van Heeswijk. Daar komen we straks ook uitgebreid over te spreken. Tom Boot, goedemiddag. Wat is jouw sportmoment van deze week? Als ik nog één vraag, Wout Poels, hoe oud is hij eigenlijk? Uh, die is volgens mij 22. 22, ja, dat is een ja, nog een goed jong. Zeer jong voor de horen. Ja, ja. vind ja. ik wel. Uh, ik sloeg van de, vanochtend het AD op... en toen las ik in een artikeltje... Frits Korbach opgegeven door artsen. Hmm. En daar schrok ik heel erg van. Frits Korbach is een, laten we zeggen... controversieel figuur in het voetbal. En ik heb hem heel erg graag gemogen... En uh, hij is op 65 jaar geleefd. En hij schijnt nog enkele maanden te, uh, te leven. Maar hij heeft zelf gezegd: Ik blijf toch vechten. En ga andere artsen uh, raadplegen. Het is te hopen dat hij die strijd wint. Ja, <coughs> ik wens hem het beste bij deze. We gaan het hebben over een. Uh... Afscheid, een heel ander soort afscheid. Het afscheid van een sportcarrière. Edwin van der Saart tijdens een prachtig voetbalfeest in de Amsterdam Arena heeft de doelman van Oranje en natuurlijk van Manchester United en van Ajax en van Juventus en van Fulham, dat zou je bijna vergeten, afscheid genomen. Ja, heel wat. Ik heb uh, nooit iemand uh, gezien <coughs> die de voorgrond wil staan eigenlijk. En dan, uh, ja, dat je aan het eind eigenlijk na nou, zoveel jaar uh, zoiets kan uh, ja, krijgt, eigenlijk, is, uh, is onbeschrijfelijk. Ja, het is voor jou een makkelijk te beantwoorde vraag... of dit een mooi afscheid was in de serie afscheidswedstrijden... die je, je kan er zo een heleboel op een rij zetten. Was dit een bijzondere? Ja, een hele bijzondere. Ik denk dat uh, sinds het afscheid van, uh, van Hanegem uh, in de Kuip... ik geloof dat het in 1982, 83 was dat we daarna niet meer zo'n zo feest in Nederland, een afscheidsfeest, hebben meegemaakt. Waar zit, ja. zit hem dat in? Het was goed geregisseerd. Het was, was heel ge goed ja. georganiseerd. Laat dat maar aan Van der Sar en zijn management over. Zoals Van der Sar heel goed zijn eigen carrière heeft georganiseerd... Heeft, heeft hij ook hier niets aan het toeval overgelaten. Het was echt tot in drie cijfers achter de comma goed geregisseerd. En ja, het was, het was een, een feest in alle geledingen. En, en ook heel slim in elkaar gezet met... Twee voorwedstrijden die ook emotie teweeg brachten. Hè? Een jeugdwedstrijd D1 van Ajax tegen de D1 van United... Ja, met, met de jongen van de Tsar in ja. de goal. Daarna Ajax 95, Nederland zelf al 98... En dan een, een afsluitende wedstrijd, waarin ook duidelijk werd, gezien het optreden van het wereldteam, hoe groot Van der Sar is en hoe, hoe sterk hij er internationaal op staat. Hè? Ja, Je noemde net al eventjes het afscheid van Dennis Bergkamp. Was het in die zin vergelijkbaar? Ja, dat denk ik wel. Ik sprak Dennis na afloop ook eventjes en ja, die zag heel duidelijk ook de parallel tussen zijn afscheid destijds in Londen bij, bij Arsenal en dit, dit enorme feest, wat voor Nederland echt ongekend is. Ja. Nou, is verder niet zo heel belangrijk wat dan een leuke feest was. Maar uh, wat maakte dit nou zo bijzonder? Was dat bijvoorbeeld omdat het niet één lange wedstrijd was van twee keer drie kwartier, maar allemaal stukjes? Allemaal ja, dingetjes? Eigenlijk, eigenlijk was er maar één smetje op het geheel: dat was dat het dak van de arena dicht was. Waardoor het uh, allemaal nog een beetje bedomd was. Uh, maar uh, ja, het, het, het was een langgerecht feest, wat uit heel veel uh, etappes uh, bestond. En ja, wat tekenend was, Van der Sar is twaalf jaar weg bij Ajax... en het stadion explodeert als hij binnenkomt. En er zaten echt allemaal ajax in dat stadion. Dat, is ja. toch, dat zegt toch veel over de man? Ja, Richard, wat vond jij ervan? Nou, hetzelfde. En uh, het is precies wat je zegt. Kijk, Bergkamp was niet in Nederland, maar uh, dat, dat afscheid. En van Sar wel. En dit is eigenlijk on-Nederlands hoe dit ging. Ik, uh, ik krijg eigenlijk nu weer kippenvel. Uh, nee, als nee, ik eraan terugdenk, want het was ook echt een kippenvel-afscheid. wat uh, hoort bij zo'n uh, sportman, denk ja. ik. Ja, en het was goed gedaan omdat er meerdere van dat soort kippenvel-momenten in zaten. Eerst al, nou ja, de ingrediënten zijn natuurlijk geweldig. Eerst al de zoon. Ja, ja, precies. Ja. Maar ook die spelers, weet je wel... al die oude spelers die je dan weer terug ziet komen... ja, ik vind dat wel heel mooi om te zien. Joh. Ja, ja en, en, en ik was als, als biograaf uh, uh, ook uitgenodigd... voor het uh, feest na afloop uh, in het Hilton. En dan zie je ook dat al die mensen... ook Mick Hucknall die zanger van uh, Simply Red... Wayne Rooney, iedereen blijft hangen. Uh, Guus Hiddink, uh, Louis van Gaal... Ja, ze mogen Van de Sar zo enorm graag. En uh, het, was, het was een geweldige, leuke reunie. Uh... Ja. Heb je daar nog dingen gezien, meegemaakt, die je met ons wilde en hele kan delen? Daar mag hij helemaal niks over zeggen. <laughs> ik kan je alleen vertellen dat het voor mij niet verrassend was dat Wayne Rooney vrij laat naar bed ging. Ja, hm. ja. en dat het erg leuk werd. En dat het ja. erg leuk werd. Ja. Dirk Kuyt ging ook opvallend laat naar bed. ja. Maar dat mag dan toch op zo'n avond? Ja, die jongens kunnen natuurlijk wel heel veel hebben. Hè. Uh, Derek Keit stond, uh, nou, dat kan ik gewoon wel zeggen... die stond uh, om drie uur nog met een glaasje wijn met mij uh, te hoeren En uh, hij moest om half elf in Liverpool uh, trainen. Ja, ja die pakte om acht uur het, vliegveld, uh, het vliegtuig. heeft uh, voor, uh, voor een keertje wel voldoende aan een paar uurtjes uh, slaap. Maar ja, uh, die gasten waren ook niet weg te slaan daar... omdat het gewoon een enorm leuk feest was. Ja, maar ja. en voor hun ook heel bijzonder, toch? Bedoel, ja. Wij zien al die grote namen bij elkaar, maar zij zien ook al die grote namen bij elkaar. Ja, precies. En dan blijkt het wereldje toch weer uh, heel erg klein te zijn. En dan zit uh, Pierre van Hooidonk uh, bijna op de knie van uh, Wayne Rooney... met uh, Ryan Giggs uh, te praten. Gewoon heel erg leuk om te zien. Ja. En het feestvarken zelf? Ja, die was, uh, die was niet kapot te krijgen. Het leek wel of hij wat uh, gebruikt had uh, <laughs> van een wielercollega. Uh, was echt niet stuk te krijgen. Die ging om uh, drie uur s'nachts nog uh, doodleuk uh, pizza bestellen. Uh, dus dat, ja, nee, het was, voor de tweede ronde. Voor Heel de goed. tweede ronde, inderdaad. <laughs> ja. nee, het, was, het, was, het was een feest, het was erg leuk. En geen enkele wanklank. Ja. Ton, je zit er zwijgend bij. Moet uh, je nee, Ik het luister, mee eens luister graag naar. Ja, je zou dit niet verwachten. Hè? Want als je naar zijn carrière kijkt, lijkt een hele gewone jongen. Ja. Nou, kijk even naar zijn prestaties. Ja. Dat is al zo ongewoon. Daar kan bijna geen teamsport er tegenop, zou ik maar zeggen. Maar die jongen is bescheiden. En ik verklaar dat hij dat heel erg grote zelfkennis en zelfkritiek heeft. En dat is ook weer een verklaring. Dat hij zo'n grootse, zonder dat hij uiterst getalenteerd was... zo'n grootse carrière, sommigen zeggen, zeggen wel eens... de beste keeper van de wereld is geworden. En ben je, je daarmee kun... eens? Ja, het is zo moeilijk te vergelijken. De labels worden er natuurlijk makkelijk opgeplakt, zeker in zo'n week of ja, zo'n dag. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik denk dat de buitenland hier, als je Ferguson hoort bijvoorbeeld, die is alleen maar Leer is over hem natuurlijk. En ook zijn laatste gedeelte van zijn carrière, heeft hij ook wel, wel Champions League. Nou, hij heeft bij uh, Manchester uh, United gespeeld natuurlijk. Dus alleen maar prestaties. En het, ik vind het nog een leuke want hij bestelt een pizza, maar eigenlijk is het hem, ja. Hij is altijd zichzelf. Ja, nee, hij heeft absoluut. geen comedie nodig, hij hoeft zich niet te profileren. Nee. Hij is te alle tijden zichzelf. En dat is juist een reden waarom hij zo groot wordt. Je ziet hem, laten we zeggen, met een fantastische redding. Als een of ander voetballertje een doelpuntje maakt... dan zie je hem bij de cornervlag een grote show maken, of waar dan ook. Hij, bij hem niet. Hij heeft die redding gewoon gedaan. Hij is goed in... Waar hij goed in moet zijn. En is dat dan dat gewone? Hè, want je zegt al ongewone carrière. Ja, maar gewone misschien jongen. is dat het gewone. Is, geworden. Maar dat gewone is dat ook dan wat zo'n avond zo speciaal maakte? Dat iedereen kwam. Hij praktisch ingesteld. Wat Ton opmerkt, dat klopt. Uh, hij zal nooit uh, na een mooie redding uh, blijven liggen om het applaus van het publiek uh, over zich heen te krijgen, als een warme douche. Nee. Hij, zal, uh, hij loopt, uh, zoals hij dit, uh, dat tegen mij uh, een, een keer heeft uitgelegd... het, het liefst in, pakt hij een bal in de loop. Niet eens een redding uit de wat dan ook. Een bal in de loop, want dan kan hij hem zo snel mogelijk... terug in het veld in het spel brengen om een aanval op te zetten. Want daar draait het uiteindelijk om dat zijn eigen team scoort. Ja. En dat is het praktische en het, en, en het slimme, het verstandige aan Van der Sarre... wat hem ook zo ver gebracht heeft. Zelfkennis en, en, en dit soort praktische ja. instellingen. En over zelfkennis gesproken. Is hij nou het voorbeeld van een sporter die op het juiste moment stopt? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik, ja, absoluut. Toen hij begon, destijds bij Ajax... Toen memoreerde het al, misschien in aanleg... niet een, de allerbeste keeper die wij in Nederland gekend hebben. Toen keek hij zo ongelooflijk op tegen, tegen Stanley Menzo. En uh, toen heeft hij tegen zichzelf gezegd... het zou mij verbazen als ik hetzelfde niveau uh, zal bereiken als Stanley Menzo. Dat is hem uiteindelijk wel gelukt. Hij is het heel lang volgehouden door zijn bescheiden manier van leven... en door zijn uh, slim uh, sportbedrijven. Maar hij voelde op een gegeven moment ook wel... Dat de blessure is, want hij heeft de Champions League finale met, met twee spuiten in allebei de ellebogen gespeeld. Hmm. omdat zijn ellebogen gewoon versleten waren. Dat hij op het juiste moment inderdaad er een punt achter heeft gezet. Maar waarom is hij dan eigenlijk niet in aanleg de meest getalenteerde? Tot uh, dat wil ik jullie nu allebei zeggen. Maar waar, nou, waar? ik denk dat dat atletisch gesproken. Ja, atletisch. Uh, Jan van Bever destijds uh, in zijn tijd uh, een, een, een veel begaafder, een veel leniger, atletischer uh, keeper is geweest. Maar ook Stanley Menso bij van der Sar is het uh, uiteindelijk natuurlijk heeft hij veel talent gehad. Ja, het gaat er met toch om, om dat je die ballen talenten hebt uiteindelijk. Dat ja. is het simpele van een keeper, toch? Ja, nou ja, dat is ook wel zo. Maar hij heeft dus uh, hij is een heel allround keeper geworden hij, zijn grote kwaliteit lag in het mentale en in het stoïcijns kunnen zijn en, en, en zoals van Gaal als eerst heeft opgemerkt een, een, een, een wedstrijd kunnen lezen zoals dat later is gaan heten, uh, dus, dus tactisch inzicht uh, hebben. Al het andere, het atletische... wat hij op een gegeven moment toch wel in een behoorlijke mate had... dat is allemaal aangeleerd, gekweekt. En dat heeft Van Gaal en, en Frans Hoek, die hebben hem. Ja, ja. ja absoluut. Dat was een goede die je zegt, want om dat te zien... als hij niet zo getalenteerd is, moet je het maar even zien. Ja. Nee, en Ik weet ook in het begin dat bijna niemand het met die beslissing eens is geweest. Iedereen was bijna menso-fan, zal ik maar zeggen. Ja. En om dat dan te durven... En het zo uitgroeit. Dus hij zal ook heel wat te danken hebben. Aan zichzelf in de eerste plaats. Maar aan Van Gaal ook. Denk Alle ik. krediet voor uh, Frans Hoek en, uh, en, en Van Gaal. Uh, in het boek ook. Uh, hij staat zeer uh, ja. duidelijk over uh, Van der Sar. Ja, ik heb daar alles aan te danken eigenlijk. Mm -hmm. Want het was natuurlijk ook. Dat is een toeval wat een belangrijke rol in de carrière van Van der Sar heeft gespeeld. Hij kwam in beeld op het moment dat de terugspelregeling uh, veranderd werd in het voetbal. En het meevoetballen van de keeper heel erg belangrijk werd. En daarin heeft hij dagelijks met Frans Hoek en, en Van Gaal getraind. En dat heeft hem in dat opzicht tot de, wat ze in Engeland noemen... sweeper-keeper, misschien wel de beste van de wereld gemaakt. Ja. Hoe was hij in de omgang met de media, Richard? Als jullie hem bijvoorbeeld willen benaderen voor Nieuwsport of wat dan het grootste deel van zijn carrière-sportweek heette. Hoe, hoe ging dat? Nou, dat, dat is uh, hetzelfde als uh, zo'n beetje alle grote spelers. Dat, dat gaat wel moeizaam, steeds moeizamer. Uh, je moet het allemaal aanvragen en uh, dan lukt het uiteindelijk wel. Maar. Ja. Kan de speler zelf waarschijnlijk niet zoveel aan doen? Dat dat allemaal. Nee, het wordt uh, zeker bij die Engelse clubs natuurlijk heel erg geregisseerd. En uh, uh, nou, dat zie je steeds vaker. Dat zie je ook bij Van Persie uh, Nou, noem ze allemaal maar op. Uh, ja, dat is gewoon moeilijker. En dat, ja, ik weet niet of dat nou zozeer aan hem ligt. Ik denk het niet. Maar Normaal ik denk niet. dat het eerder wordt afgeschermd uh, nogmaals door die clubs. Maar als hij dan een interview heeft. Schermt hij zich dan niet af? Sorry? Schermt hij zich dan niet af? Nee, is hij nee. open daarin? Ja, ja, nee goed, als je mij maar iemand te spreken hebt dan, uh, of krijgt het dan heeft hij ook wel zinnige dingen te melden. Nee, daarom maar hij is graag... nooit echt open geweest in interviews? Dat heeft hij bewust uh, bewaard, heeft hij, uh, heeft hij gezegd van, van ja, ik wil dat niet tijdens mijn carrière. Misschien brengt het me wel in verlegenheid, of, of breng ik anderen in verlegenheid. En, en hij is pas open geworden, eigenlijk. Ook niet in het begin van de gesprekken die ik met hem gevoerd heb. Pas op het laatste moment toen is hij zich uh, gaan. Wat, wat gaan... zou hem dan in verlegenheid moeten brengen? Nou, hij vindt uh, dat het. Uh, dat het uh, bijvoorbeeld wat hij mij verteld heeft over Jan Wouters, zijn omgang uh, met Jan Wouters in het begin bij Ajax, die, die alles en iedereen verrotscholt uh, op de training, met maar één doel, die spelers beter maken. Een, een hardingsproces. Uh, nou ja, daar had hij uh, in interviews destijds best wel wat over willen zeggen. Omdat hij daar ongelooflijk moeite mee had. Maar hij wist dat hem dat duur zou kunnen komen te staan. En dat hij daarmee anderen ook in verle verlegenheid zou kunnen brengen. En dat heeft hij altijd categorisch geweigerd. Hij is altijd uh, de ideale schoonzoon geweest in interviews. Hij heeft nooit het achterste van zijn tong laten zien. Daar heeft hij echt bewust mee gewacht... Tot het einde van zijn carrière. Tot de ja, biografie. Wel, ja, heel, ja nou, precies. Hij <laughs> ja. kon wel heel goed uh, analyseren ja. zeg maar, met je mee. Absoluut. Uh, en, en daar ja. ging hij best wel diep in ja. uh, door ook. Ja, ja, van, uh, zeker. Uh, hoe het zou moeten. Of... Zeker toen hij ja. eenmaal aanvoerder was bij het Nederland zelf. Ja. Ja. En zo bedoel ik, dan is het wel een, een, een, een dankbaar onder, uh, persoon om, ja. uh, om een interview mee te doen. Ja, dat ben ik niet ja. eens. Ja. Hoe dankbaar was hij uiteindelijk voor de biografie? Was hij toen ineens een open boek? Nou ja, wat ik net zei, uh, in het begin niet. Het is, uh, We hadden uiteraard... In het begin ook al een vertrouwensband. Anders zou hij nooit uh, ja. hebben gezegd dat hij wilde meewerken aan een uh, biografie. Wanneer ik... is dat proces begonnen? Nou, dat begon eigenlijk... Uh, mijn oorspronkelijke plan was om een boek te maken... omdat ik zelf uh, jarenlang het doel heb gestaan als amateurkeeper... om een, doel, uh, een boek te maken over keepers in Nederland. De grote keepers in Nederland. Maar dat veranderde op het moment dat hij uh, de strafschop van Anelka stopte... in de Champions League finale van 2008. Toen belde ik s'nachts, want dat was dus, gebeurd tegen één tegen Nederlandse tijd... Uh, belde ja. ik uh, uitgever Mattie Verkamman... En die had hetzelfde idee van dat, dat boek van mij over die keepers moest een uh, biografie van Van der Sar worden. En toen zijn we kort daarna met elkaar. Toen dus eigenlijk, toen de pas. carrière al ja. bijna voorbij was. Ja, ja precies. Goed, jij hebt natuurlijk wel in al die jaren een goede relatie met hem opgebouwd. Ja, al. ja, ja. Maar, ja maar hij kan. vond mij altijd een hele rare uh, snijboon. Omdat ik de, de romanticus ben uh, die altijd in het doel stond te, te hopen dat er een bal in de kruising zou komen die ik op sierlijke wijze zou pakken. Waarna ik inderdaad het applaus van het publiek over me heen kon laten komen. En hij vond het echt belachelijk dat je op die manier uh, je sport uh, aan het bedrijven was. Waar hij natuurlijk volkomen gelijk in had. Maar hij vond mij wel weer een grappige, rare snuiter in dat opzicht. Dus er, er, stond, er ontstond wel een klik. En die, uh, maar ja, het heeft pas, denk ik, na, na, na een jaar uh, nadat ik regelmatig in Manchester was geweest. Dat ik echt het idee had. Van nu begint hij uh, zich open te stellen. Echt open te stellen. En is daarmee meen. de biografie ook dikker geworden. dan die ja. oorspronkelijk bedoeld ja. was? Ja, want het oorspronkelijke plan was om een uh, zeer uitgebreid uh, hoofdstuk uh, te wijden. aan de geschiedenis uh, van, de, uh, van de keepers van het Nederlands elftal. De grote keepers in Nederland. Van Beveren, uh, Van Breukelen, noem maar op. Uh, Frans de Bunk inderdaad. Kraak ook, of niet? <laughs> Bij God. kraak te beginnen, ja. <laughs> okay. Alle naoorlogse keepers. <laughs> en, uh, maar dat is gaandeweg uh, veranderd. Want toen bleek dat de mens van de Saar ook een gelaagdheid had. Die kun je in in niet had uh, vermoed. En daar kennen we natuurlijk het verhaal van zijn vrouw. Ja. Met de hersenbloeding. En ja. um, um, um, wat is er dan meer? Wat is de mens van de sar? als je eenmaal tot hem doorgedrongen nou ja, bent? ja, ik denk dat dat ook wel een breekpunt is geweest... of, een, of een, een punt is geweest in, het hele, in de hele geschiedenis... waardoor, waardoor er een diepere gelaagdheid in het boek ook uh, is ontstaan. Want uh, in die periode... en Ferguson heeft in het voorwoord daar nog iets uh, fantastisch over opgemerkt... Uh, werd wel zichtbaar hoe ongelooflijk uh, warme familieman en, en mens uh, van de SAR is... die ook het vermogen had om uh, in zijn hoofd een, een knop om te zetten. het ene moment uh, de, de, de zorgzame echtgenoten zijn uh, aan het ziekbed van zijn vrouw... en op het andere moment uh, heel professioneel en toegewijd zijn bedrijven Dat kwam deze week eigenlijk allemaal samen op die afscheidsavond, Ja. Hè? Ja, zo is zijn zoon naar die penalty omhelst... Ja, nou, dan zie je het al. Wat, ja, ja. En misschien heb je het ook een foto gezien... stond Furkussen naast hem... dat hij de hand over de schouder van Furkussen uh, deed. Nou, hij schrok het zelf van en ja, trok zijn hand weer weg. Ja, Dat was nog een heel mooi moment. En ik denk niet dat dat in beeld geweest is. Het was helemaal aan het begin van de avond uh, schoevaart. De, de archivaris van Ajax, Mr. Ajax, uh, zeg maar. Die man is uh, bijna net zo oud als de, als de club zelf. En uh, die zat op een bankje langs het veld. Het eerste wat Van der Zart deed... En dat deed hij niet uh, uit puur effect, uh, maar, maar omdat hij zo in elkaar steekt. Hij komt het veld op en uh, hij gaat naar meneer Schoefaar toe en omhelst de man. En, en die twee staan met elkaar even te praten. Ja, dat, dat tekent... Daar heeft hij oog voor, zoals Daar hij ook zijn handschoenen heeft... weg gaf aan die jongen. Ja. Ja. ja. Maar, maar uh, mag ik, mag ik, uh, ja. ik vind het zo leuk van je, want we hadden het net al over hoe gewoon hij is. Uh, er is niks gespeeld aan. Nee. Nee, heel, nee, heel, nee, heel hij is geen theatraal niet. iemand. Je hebt heel vaak in het voetbal... met name met in het voetbal, denk ik... Uh, theatraal gedrag van, uh, van spelers. Niet alleen bij, uh, bij uh, spelers die een doelpunt gemaakt hebben. Maar het is altijd met het uh, oog gericht op ja. de camera... dingen oh. doen. Van, uh, van der Zwaar is daar totaal wars van. Die is echt zichzelf. Ja, we gaan hem terugzien als analyticus... bij de Champions League-uitzendingen van de NOS. Waar gaan we hem nog meer terugzien? Is het een goede coach in de uh, Ik denk dat hij, uh, zoals Frank de Boer ook vermoedt ooit iets managementsachtig achtig uh, gaat doen in het voetbal. En dan om te beginnen bij Ajax. En ik denk dat het eindigt bij Manchester United. Nou, Hidding pleit daar ook voor, hè? Leg hem nu vast, als hij nu geen zin heeft, nog niet. Maar leg hem al vast voor de toekomst. En jij zegt het management. Ja. Ik dacht dat Hiddink eigenlijk hem toch als trainer wel ziet, hoor. Maar trainen is ook managen natuurlijk. Ja. Mensen, mensen bij Manchester United, van het kantoorgedeelte zeg maar, die, uh, die ik gesproken heb, die zeggen allemaal van, dit is zo'n rare uh, fenomeen in dat opzicht van de SAR, dat hij bij ons langskomt om bijvoorbeeld... Uh, ik moet gaan... je onderbreken. We moeten het afronden. Het Goed. journaal komt eruit. Okay. Uh, we Jum. gaan zometeen natuurlijk verder. Maar over... management-achtig. Ja, over alles van deze week. Tot zo. Op één.